Morgen vanuit het noordwesten steeds meer bewolking met wat regen. In het zuidoosten eerst nog zon en daar blijft het grotendeels droog. Het wordt 12 tot 18 graden. Het weekend is bewolkt en fris met maxima rond 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Aan ah, verkeersinformatie. De A28 Amersfoort-Zolle is in beide richtingen dicht... tussen Knoopend Hoevelaak en Harderwijk. Er woedt een brand in de buurt van de snelweg... en er is behoorlijke rookontwikkeling. Verkeer kan omrijden in beide richtingen via de A1 en de A50.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 Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is 4 over 9. Hebben je ouders misschien nog van die oude seksboekjes in de jaren 70 liggen? Met van die volle bossen erin. Nou, dan kan je misschien daar nog geld aan verdienen. We vertellen je zometeen hoe. En zanger Mick Heron die is niet te horen in de nieuwe film die Quentin Tarantino aan het voorbereiden is. Wij bellen zo met George Baker, die natuurlijk wel weet hoe het is om door de maestro gebruikt te worden in zijn soundtrack. En rond kwart voor tien praat ik met Peter de Vries. Tien jaar geleden was hij NOS-verslaggever. Was hij als eerste aanwezig uh, toen uh, bij de neergeschoten pim Fortuin. Aankomende zondag is het precies tien jaar geleden dat Fortuin overleed. En Peter, die rende na de moord met lopende recorder naar buiten en die schrok zich natuurlijk kapot. Hij leeft nog wel. Hij ademt. heel schokkerig. Ja, moeten we wat doen? Wat, wat moeten we doen? Ja, rond kwart voor tien is hij dus hier. En daar vertelt hij nog hoe dat ging die dag. Zet vooral je webcam aan, radio1.nl. En dan zien jullie. Met de top 5 van Today's Topics en we beginnen met een mooi verhaal uit Japan. Daar was eens, gisteren, een pakiet. En wij hier in Nederland denken dan meteen van, nou ja, kijk, een pakiet, snel kapot maken en opeten. Maar zo zijn ze dus niet in Japan, daar houden ze echt van hun pakietjes. En dus was het natuurlijk afschuwelijk toen pakietje Pico-chan wegvloog. Uiteindelijk kwam hij bij de politie terecht. En die hoorde dat hij, ja, hij wilde iets vertellen. Pico-chan. Het was even puzzelen voor de politieagenten die deze grasparkiet in Japan gevangen hadden. Maar na lang luisteren waren ze eruit. Parkiet Pico kwetterde zijn adres en telefoonnummer. Een soort adresboek-app dus, alleen dan levend en vliegend ook nog. Op die manier kon de parkiet natuurlijk snel worden herenigd met zijn baasje. En dat maakte het opsporen van zijn eigenaar wel heel gemakkelijk. Ik ben echt ontzettend blij dat mijn pakiet weer terug is. Ik bedoel, ik hou echt van dat beest. Ik sta ermee op en ga ermee naar bed. Nou ja, figuurlijk gesproken dan natuurlijk. Het is niet zo dat ik echt seks heb met een pakiet. Dat zou wel een beetje raar zijn. Nee, ik vind het echt te gek dat hij terug is. En ook super knap dat hij zelf zijn adres en telefoonnummer heeft uitgesproken. Ik bedoel... Die kent ze nou een pakiet die Japans kan? Oh, ik heb zo'n mooie avonturen beleefd met Pico-chan. Laatst nog, toen was mijn man, die was thuis. En die, die ging, toen met zijn auto ging hij weg. En hij wilde opstaan. En hij pakte zijn krant. En hij gaat zo... Oh, daar had je misschien bij moeten zijn. Ik denk niet dat hij ooit nog wegvliegt. Dat doet hij vast niet. Nee. Nee. nee. Doorweer nummer twee dan. Uh, Bevrijdingsdagfestival in Apeldoorn. Gaat die door? Bevrijdingsfestival in Apeldoorn. Overmorgen gaat niet door. Om veiligheidsredenen heeft de gemeente Apeldoorn de vergunning voor het festival ingetrokken. Het festival zou op de drie podia in het mainpark worden gehouden... en daar zouden bands als Masada, Time Bandits en de Apeldoornse Flavium optreden. Kortom, een festival met de crème de la crème van de Apeldoornse zien. Gaat dus allemaal niet door. De gemeente geeft op dit moment de persconferentie-verslaggever Georges Borghout is erbij... Wat is de belangrijkste reden, George, waarom het festival toch is afgeblazen? Het heeft iets te maken met een beveiligingsbedrijf, hè? Ja. Nou, je geeft het antwo antwoord al in de vraag. Wat uh... uh, uh, wat bedenkt, Bert. Nou goed. <lacht> het ligt inderdaad in een beveiligingsbedrijf die wilde de boel niet meer bewaken. En dus kan de gemeente de veiligheid niet meer garanderen. Uh, toen heeft de organisatie uh, heel snel een ander beveiligingsbedrijf ingezet... om dat uh, te gaan gebruiken. Uh, maar de politie zei nee. De politie zegt no. <lacht> geen feestje, dus daar in Apeldoorn. De vraag is nu of er überhaupt wel iets te beleven valt in Apeldoorn. Ja, maar even terugkomen op de politie. Die, die zet al 50 mensen in. Hmm. Maar de, nu was er al zes weken tijd gestoken in de voorbereiding van de beveiliging van het bevrijdingsfestival. Ja. Dat kun je niet even nu doen in twee dagen. Nee, dat is onmogelijk. Dat, dat begrijp ik al. Maar, um, ik weet niet meer wat ik vroeg. Wat was het nou? Even Apeldoorn, lala, geen feest, la. En dus. Ik het echt niet meer. Uh, oh ja. Ja. Of er nog iets plaatsvindt. Voorheen hebben ze het altijd kleinschalig gehouden. En dat zal uh, wederom uh, het zo zijn. Kleinschalig. Uh, het vieren van uh, de bevrijding in Apeldoorn. Op drie dan. Opnieuw een politicus die niet terugkomt na de verkiezingen. PVDA Tweede Kamerlid Al Bayrak. Nebahat Al Bayrak. Ze stapt uit de politiek. Na de verkiezingen van september komt ze niet terug in de Tweede Kamer. Heeft ze vanochtend bekendgemaakt. Ze is nu aan de lijn. Ja. Ik weet niet waarom ze nu ineens op dieet gaat. Maar goed, doet er ook allemaal niet toe. Ze gaat er dus mee stoppen. Na 14 jaar politiek vindt ze het wel welletjes. Uh, dat waren mooie, maar ook zeer bewogen jaren. En er komt voor iedereen een moment dat je moet nadenken over je toekomst... en of je voor nog eens vier jaar wilt bijtekenen. En uh, dat is in mijn geval um, nou ja, niet het geval. Ik nee. ben dus, uh, echt klaar om andere dingen te gaan doen. En wat Albarak hierna gaat doen, dat weten ze nog niet. Nee, ik heb tot uh, september om daarover na te denken... En wat ik, wat ik in ieder geval ga doen is echt campagne voeren om ervoor te zorgen dat, uh, dat we die verkiezingen winnen. We gaan naar Freek Vonk, die is bioloog. En sinds een aantal jaren ook op National Geographic te zien en zo. Je kent hem wel. Hij is door de oog van de naald gekropen, want hij is door een haai gebeten. Nou, aangeval is, is niet het juiste woord, hoor, vind ik. Ik, ik zeg het niet aangeval, ik zeg toch beter. Uh, ik was aan het duiken om uh, opnames te maken van tijgerhaaien van en uh, zwartpunthaaien. Die, uh, die uh, bij ons zwommen. En uh, op een gegeven moment zaten er geloof ik zes of zeven zwartpunthaai om mij heen. Dus op een gegeven moment probeerde ik uh, met mijn rechterhand een klein beetje uh, naar links uh, te zwemmen. En ja, daar zat toevallig net een haai die ik niet had gezien. Ja, en toen was het snel afgelopen met dat zwempartijtje. En ik beland ineens volop in zijn bek. Want hij dacht gewoon, lekker eten. Jammy. Ja, maar Freek is dus helemaal niet jammy. Freek is juist super smerig. Maar gelukkig uh, spuugde hij me ook vrij snel weer uit. zodat hij... Uh, <laughs> Ja, mensen helemaal niet lekker vinden, zoals de meeste haaien. Ja, veel leed hield Freek er niet aan over, want we met al zijn ervaring weten natuurlijk precies wat hij moet doen. Uh, het belangrijkste was dat ik niet mijn hand uh, terug trok. Dat weet ik ook uit mijn ervaring met krokodillen en met slangen, dat je dat nooit moet doen. Dat zit heel... Diep geworteld in mijn psyche dat ik dat niet moet doen, dus je moet gewoon je handen stilhouden en uh, wachten tot je het zelf loslaat. Ja, een instinct dat nu dus heel handig is, maar soms ook behoorlijk ongemakkelijk kan zijn bij verjaardagen en begrafenissen. <lacht> Na een bezoekje aan het ziekenhuis ging de reis van Freken verder. Uh, wij uh, vertrekken zo dadelijk richting de Mozambicaanse grens, de grens van Mozambique, waar wij uh, een vriend van mij gaan helpen die daar een project heeft opgezet uh, onderzoek te doen naar krokodillen. Er leven hele grote nelkrokodillen, 4-5 meter groot, die gaan we vangen. Die gaan we meten, daar gaan we satellietras op plakken om te kijken waar ze nou precies heen gaan in de rivier. En ja, dan schroeven ze dus nog een paar wieltjes onder en dan bouwen ze een ontvanger op. Op de rug van de krokodil komt ook nog een kleine cottage waar je dan ook kan overnachten. En op de staat komt een ruime cocktailbar waarin totdat het een laatste uurtjes gefeest kan worden. Zo is heel spannend. Yes. Yes. Goed, tot slot dan nog nummer 1, Ajax is kampioen geworden. Van... Nee. Ajax is kampioen geworden van de Eredivisie. Gisteren wonnen ze in een sprankelend duel tegen VVV met 2-0. En dat is genoeg voor de titel. En dat was voor trainer Frank de Boer nou niet meteen vanzelfsprekend. Ah, nee, twijfels of je kampioen gaat worden uiteindelijk of niet, maar niet twijfels over ons spel en waar we mee bezig waren en uh, gelukkig is dat op tijd goed gekomen. En ook de fans moesten toch lang wachten op zekerheid. Weet je, als jij januari tegen mij zou we worden kampioen, zou ik zeggen ja. Misschien. Ja. Kortom, een explosie van feestvreugde gisteren in Amsterdam. Hier vandaag werden de voetballers gehuldigd in Amsterdam. Vandaag in Amsterdam. Ze werden gehuldigd op een parkeerplaats van een bouwmarkt, 20 kilometer buiten Amsterdam. Hé, hey mannen, waar komen jullie allemaal vandaan? In uh, Amsterdam. Amsterdam. Ik kom Amsterdamers? In Egypte. Doe niet. Ik kom ook uit Amsterdam. Amsterdam. Ik vind het jammer dat Greg niet weg is. Ik vind het jammer dat Greg huh? niet weg is. Hij was wel de beste. Dankjewel jongens. Nieuw, f site was er ook. En uh, die harde kern werd dan ook toegesproken door de burgemeester. Hij zegt nog niks, dat u niet denkt van ik hoor hem niet, dat klopt. top. Nee, hij zegt nog niks. Ja, okay. ja, 05-5! Nou, hij probeert, ja, hij probeert wat te zeggen, maar ook daar ja. is hij natuurlijk hoorbaar. Namens alle Amsterdamers tegen Ajax. Lieve mensen. Het is een waardevolle traditie om de burgemeester van Amsterdam uit te fluiten. Maar ik had al een seizoenkaart voor Ajax. Toen de meesten van jullie nog naar Sesamstraat keken in je pia-maatje. PR Precies, zeg het ze <lacht> Morgen in BNNTD hoor je meer over het kampioenschap van Ajax. Met ook meer topics erover. Tot dan weer mijn... Ja, maar dat je er niet bij was hè, Luc. Waar, ja, dat getrapte feest. Heel erg jammer. Tot morgen, Luc. Yo. De Amsterdamse volkszanger Mick Harren. Ik weet het trouwens niet, was hij er ook bij, Luc vanavond? Nee, nee, ik heb geen nee, nee, ik heb hem niet gezien. Weet ik echt hoog niet. Twijfels, dat weet ik niet. Maar die kondigde eind vorig jaar aan dat um, met veel bombardie dat regisseur Quentin Tarantino hem had gevraagd om een nummer te maken voor zijn nieuwe film, Django Unchanged. Maar ja, nu zegt Quentin Tarantino... nou, echt niet hoor, ik heb nog nooit gehoord van die Mick Harren. Harren, moet ik zeggen. Het is gewoon Mick Harren. Dus dikke pech voor hem. Maar als we de geschiedenisboeken inkijken... dan is er natuurlijk één man die wel een nummer in een Tarantino-film heeft gehad. De Nederlandse zanger Hans Bouwens. nee, denk je, Hans Bouwens, Hans Bouwens, dat zal wel. Dat is natuurlijk niemand meer dan George Baker. George, goedenavond. Goedenavond. Moet jij er nou niet staan vanavond bij Ajax? <lacht> nee, ik niet. Nee? Nee. Maar nou, ik ben ook niet zo'n uh, zo uh, zo voetballiefhebber in Of ben jij meer een AZ'er? Nee, ook niet. Ook niet? Nee, nee niet. ik kijk eigenlijk alleen maar voetbal Nederlands helftal. En dan moet het nog een leuke wedstrijd zijn, nou, anders dan uh, peer ik hem gelijk de deur uit. <laughs> maar je hebt wel een beetje zin in het eka straks. Jawel. Dat we ja. wel. Maar laten we het hebben over, over die Mick Harren. Of nou, laten we het vooral hebben over, over jouw hit natuurlijk. Uh, Lil' Green Bag zat in de film Reservoir Dogs van Quentin Tarantino. Ik denk niet dat er iemand is die dit nog niet kent. Je weet het niet. Ja, dit was, uh, dit, dit was natuurlijk fantastisch, George Baker. Toen dit ja. uitkwam, of niet? Toen je zo voor ja. het weer heruitkwam. Nou ja, ik zal je vertellen, ik, ik werd gebeld door mijn uh, muziek te geven. En toen was het 1992, dus toen was het net de film uit. Maar uh, ja, de, de, de tarantie was natuurlijk toen, toen nog lang niet zo groot als dat nu is. Dus uh, ik, ik werd gebeld en zei, ja die man zit natuurlijk een film, hij is geen titel van de film trouwens, maar er zitten, uh, jullie zitten in een film van Quintin Tarantino. Ja En ik dacht, wie is Quintin Tarantino? Hoe de fuck is Quintin Tarantino, dacht jij? Ja, ja. ja dat bedoel ik. Nou, maar in 1999, toen uh, had hij natuurlijk uh, Pulp Fiction en daardoor kwam er ook een enorme belangstelling voor, uh, voor uh, Reservoir Dogs. Ja. Ja, en toen, ja, het kreeg voor mij een, een enorme impact, want ja, het was eigenlijk een, een enorme boost voor mijn, uh, voor mijn carrière gewoon. Maar het, ging, het gaat dus niet zo dat, dat meneer Tarantino dan aan het telefoon hangt bij jou persoonlijk? Van hé, hey, hoe nee. mag ik je nummer gebruiken? Zo gaat het eh, niet. Joh. Nee, het dat, zijn dat, dat, dat, dat, altijd deals tussen, tussen muziekuitgeverijen en filmmaatschappijen. Een eenvoudige, eenvoudige componist komt daar bijna niet aan te pas. Nee, maar ja, het was natuurlijk wel. Dus Reservoir Dogs in eerste instantie nog niet. Maar toen, Pulp Fiction, dat ging natuurlijk uh, de hele wereld over die film. En toen in één keer was jij, was jij groot. En toen heb je nog wel opgetreden, geloof ik. Hè? In Amerika ook, filmfestivals. Ja, nou, niet in Amerika, filmfestivals hoor. Maar uh, bijvoorbeeld het Filmfestival in Rotterdam. Toen uh, moest ik uh, zomaar vijf keer leuk in de bed zingen. En ik, denk, ik, ik denk, en ik wist er niet even om mee. Het was een Ja, verrekt natuurlijk, dan komt die film. En toen begon eigenlijk het balletje ontzettend te rollen gewoon. Ja, uh, ja de, de plaat die kwam uit in Japan en kwam bijna tot tien. En op een gegeven moment draaiden er gewoon een stuk of 60 commercials van, uh, van het liedje over de hele wereld. Dus ja, En, en wat fantastisch... gaat dat ja. zo'n liedje voor, voor een tweede keer een wereldhit wordt. Ja, fantastisch. En Wat gaat die Mick Harren nu allemaal missen... nu hij niet in een Tarantino-film zit? Nou ja, hoorders, groupies bijvoorbeeld, lijkt me. <laughs> nou, voor mij was het een beetje de laatste kant. Ik was al over de vijftig, dus... Dus mijn grote dus? tijd was een beetje voorbij. Maar, okay. maar kijk, ik ken Mick toevallig... En, en Mick is gewoon een, een hardwerkende, hardwerkende zanger. En ik wil ook helemaal niet zeggen, dit verhaal... Dat, dat hij dit gelogen heeft. Want het kan namelijk ook nog zo zijn dat... Uh, dat uh, ja dat zijn plademaatschappij of zijn management dit verhaal natuurlijk in de wereld heeft gebracht en kijk uh, ja. ja, dus tegenwoordig wat wat wat publiceert op internet ja er wordt er allerlei media wordt overgenomen zonder enige vorm van ruggespraak of controle dus ja. dus kijk als, als als iemand het gewoon op internet zegt, ja dan is het eigenlijk al waar, weet je wel. Ja, en, dus, dus misschien is het, misschien heeft ze ze platenmaatschappij leuke publiciteit stunt. Dan hebben nou ja. heb we het nog eens over Mick houden. Nou, dat hebben we dus zeg nu Ik zeg niet dat het zo is, maar dat ja, zou kunnen. En dat dan zou Dan zou, zou, zou Mick natuurlijk uh, liggen in commissie. En wat ik natuurlijk wel even nog even wil weten, George, dat vraagt natuurlijk iedereen. Maar ja, dat zit de luisteraar toch te denken. Ja, hoe rijk is die gast daarmee geworden, uiteindelijk? <laughs> nou, dan ga ik jou niet echt in de huis hangen. Ik zou ik even kijken van een film. Van een film word je, word je niet, niet echt rijk. Je vindt het nee? niet bij. Je vindt het leuk geld aan. Je vindt er alle bijkomende dingen die daardoor gebeuren, zoals commercials en dat soort dingen, ja, dat gaat hem zeker wel aardig aantrekken. Maar uh, het is niet zo dat je dan uh, dat je nooit hoeft te werken of, of, of dat je stil kan gaan leven of zo. Dat is niet zo. Nee, want een tijdje geleden was je nog bij op een feestje bij BNN. ja Ja. Ik vroeg heel gezellig trouwens. Ja, was hartstikke gezellig. Ja, samen met, de weet ook weer? Kooy Konings was er ook. Ja, ja. ja. ik kwam ik oh, ja later, dacht ik Kooy. Die heb die, ik die, die niet tegengekomen. Toen was hij al afgevoerd. Toen ja. was ik allemaal ja. al <laughs> het weer. Voor het toneel. Ja, dat was leuk. Maar goed, je, je zou het hem in ieder geval van harte gunnen, Mick Harren. Ja, als hij in een Tarantino film komt. Ja, ja natuurlijk. En leuk om je te spreken George Speker. Okay. Dankjewel. Hans, noemt iemand je ooit nog wel eens Hans? Ja. Okay, nou, Mijn ik... vrouw bijvoorbeeld, die, die zegt tegen Je vrouw wel? Ja, die wel ja. En uh, nog een paar. Wel. En nog een <laughs> paar, goed. George Baker, dankjewel. Oké, okay, ga je goed, hoi. Radio 1, BNN Today. Mee twitteren kan via de hashtag het BNN Today, um, of ja, BNN Today dus. Zometeen uh, vertelt onze crime-expert Mick van je alles over de tsunami aan overvallen die ons land teistert. Eerst Manoneka. A listen to the beat, beat of a song, song. a buzzing in my head, head, head like a bomb doll. Listen to the a beat, beat, beat of a the beat of song. The song, song. a buzzing in my a head, head like a bomb doll. Twigs and to the boogie, life won't be flat. We're talking about the soul while having fun. I sing my song and I'm a rockin'. I've burn it up with a footstep. Beat, beat, beat of a song, song. buzzing in my head, head, head like bomb doll. Listen to the beat, beat, beat of a song. You're buzzing in my head. the Trusted to do the boogie light. Sweet sand trusted to do the boogie light. I'll beat up a song, song, buzzing it in my head, my head at the bomb, don't listen to the beat, I'll beat up a song, song, buzzing in my head, my head like at the bottom. Beat, I'm boom, boomboom, so, like the soul, one habit my song and I'm a Burning up with a ass feel yeah. to the beat. A beat the song song, in my head, head like a bomb, listen to the beat, beat sound song, song in my head, my head I'm like beat a sound song, song in my head, my head like at the listen to the beat, beat sound song, song in my head. My head like King Kong 5, Manoneka. Juweliers die lijken steeds vaker doelwit te zijn van overvallers. Met als voorlopige dieptepunt de overval op Juwelier Stratman in Den Haag vorige week. Tijd om in onze wekelijkse crime rubriek in de wereld van de overvallen te duiken met onze crime redacteur Mick van Weli. Mick, goedenavond. Goedenavond. Ja, het lijkt dus, zoals ik net zei, wel of, er, of er steeds meer juweliers worden overvallen. Is ja. dat zo? Het lijkt niet zo, het is ook zo. Als je kijkt naar de afgelopen jaren, dan tot 2006 had je zo'n 40, 45 overvallen op juweliers in het land. Per jaar? En per jaar. Hm. En uh, afgelopen jaar waren het de 94. Uh, dit jaar... Het is tot april ongeveer 20. Maar goed, het kan allemaal heel erg fluctueren, fluctueren gedurende het jaar. Maar. Uh, en zijn ja, is geworden. Ja. ja. ja. Nou is, lijkt het me inderdaad nogal voor de hand liggen. Juwelen, dus veel geld waard. Ja. Dat is ook de reden. Nou, het heeft eigenlijk twee dingen. Het, uh, uh, je ziet dat een hele grote beveiliging bij banken. Er dus zit weinig cash voor in. En uh, bij juweliers is altijd waarde aanwezig. Uh, en punt twee, de goudprijs is enorm gestegen. De goudprijs is bijna verdriedubbeld in het afgelopen, afgelopen vijf jaar. Dus ja, het is gewoon gegarandeerd uh, uh, poen. En uh, dus je ziet, uh, daarom zie je ook bijvoorbeeld een toename van de overval op casinos, die uh, gokpaleizen, je mag dat nooit zeggen, maar fairplay, dat soort zaken. Ja. En ook uh, bijvoorbeeld supermarkt ook. Ja, want daar is allemaal cash, aanwe daar is daar is cash, cash aanwezig, aanwezig en jullie ja, is, is ja. alles wat voorhanden is, ja. is, is geld waard. Dus je hebt altijd wat. Stadsmarine hier overvallen, Rotterdam is hier, Jurverbeek, goedenavond. Is dat je officiële titel? Dat is mijn officiële titel. Ja, wat een... Uh... Een mooie Indrukwekkende term, dus, ja, stadsmarine hier overvallen. Er is een speciale taskforce in Rotterdam opgesteld om alle overvallen tegen te gaan. Want we hebben het net over, onder andere over Amsterdam. Maar het ja. gebeurt trouwens ook veel uh, op platteland. Groot, platteland ja, maar in de provincie. Ja, ja, Grote steden zijn toch op Den Haag, Amsterdam, Rotterdam. Maar je ziet ook, uh, ook op het platteland. Je ziet ook jongens uit het westen die, uh, die in korte tijd veel berovingen plegen op platteland. Je ja. hebt in, in Groningen en Trente nog een reeks supermarkten overvallen. Ook casino's. Twee maanden tijd, een stuk of tien. Ik kan ja. me voorstellen dat daar de beveiliging iets minder goed is. Dat nou, het, dat, dat dat ween, dit waren toevallig jongens ook uit de eigen omgeving. Hmm. Eh, ook nog. Maar uh, uh, ik, ik denk niet dat, dat dat beveiliging ermee heeft te maken. Maar Jur, dus van die speciale taskforce in Rotterdam... Dus de stadsmarine hier overvallen... Um, dat was kennelijk nodig, een speciale taskforce. Ja, die taskforce is overigens niet alleen voor Rotterdam. Dat is een landelijke taskforce. Uh, onder voorzitterschap van Abu Talib, die dan wel de burgemeester van Rotterdam is... Hmm. maar die is geïnitieerd door de minister... En daar zitten vertegenwoordigers van de politie in Nederland, uh, justitie en de, uh, en, en de vertegenwoordigers van de bedrijfstakken. En wat doen jullie, is de vraag? Nou, die landelijke taskforce die, uh, bedenkt allemaal slimme dingen om uh, een einde te maken aan de grote reeks overval in Nederland. En wat voor de slimme dingen? Vraag nou, ik af. Er zijn eigenlijk vier grote pijlers. De politie moet gewoon de overvallers zoveel mogelijk pakken. Dus grotere recherche-teams, mm -hmm. zwaardere recherche-teams. Dat doen de grote steden ook. Justitie moet ze voor de rechten krijgen. Dat doen ze allemaal met, uh, met, met standaard eisen. Uh, het bedrijfsleven die moet zich inspannen om preventieve maatregelen te nemen. Dus ook voor juweliers te zorgen dat er alles in het werk wordt gesteld. Dat er geen overvallen kunnen plaatsvinden of in ieder mm -hmm. geval moeilijk te maken. En gemeenten die moeten dat in hun eigen gemeente gaan organiseren... en die moeten de ondernemers ook gaan helpen met subsidies. Ah. Oh. En, en, en Jur, want, want even de cijfers, hè? want je ziet... ik noemde net dat je dus een stijging hebt als het gaat om overal op juweliers... maar in het algemeen had je spectaculaire stijging tot zo'n jaar of 2008... en daarna is het echt gaan dalen, hè? Ja, we hadden... 30% daling, zoiets? Ja, als de je... reden van, van de toenmalige minister van, van Justitie, Hisbalin, die zag een stijging, een stijging naar bijna 3000 overvallen. Ja. Dat was een stijging met 1000, dat is dus, dus veel... Uh, de maatregelen hebben vorig jaar vooral voor een forse daling gezorgd. Hè. Amsterdam daalde ook uh, heel erg hard. Rotterdam daalde ook veel, veel minder. Dat was ook heel erg raar. Uh, terwijl er toch bijna een oplossingspercentage van 40 procent is. Er zit een team op van 127 man, inclusief ondersteuning, moet je je voorstellen. Ja. En toch bleven er maar uh, overvallers bijkomen. Bleek dus dat er ook jongeren zonder enige criminele achtergrond... zich bezig gingen houden met overvallen. Nou, ik, ik vind het wel heel spannend, want, want we hebben elkaar van de week gesproken... en daarom uh, wil ik je ook graag uitnodigen vanavond. Dat, uh, kun je iets vertellen over... je hebt allerlei wapens tegen, tegen de overvallen bij jullieers: Je hebt mistgordijnen, rampalen, gezichtsherkenningssystemen, uh, weet ik het allemaal wat. En het laatste voefje, dat is het track-and-trace-systeem... waar de Amsterdamse politie werkt, dat doet het ook bij scooters. Je kunt via een systeem of via een track-and-trace dus de buit volgen, letterlijk, hè? Er zit, dus een, een er zit een soort zendertje in de tassa in het juweel. Ja, er ergens, ergens verstopt, zit een zendertje. En de gedachte is dat als je daar de vitrines in slaat. en je pakt snel alles. dan ga je natuurlijk alles langslopen. Ja. Dus je flikt het in de tas en je gaat weg. En uh, jullie hebben een proef gedraaid. Dat gaat nu uit worden gerold over heel Nederland. Vertel Ja, nou ja, dat, dat, dat, dat, is, al, uh, dat is al bezig. Uh, maar daar zijn we buitengewoon blij mee. Uh, Amsterdam en Rotterdam die tekken daar samen in op. Uh, samen met de andere grote steden zullen snel volgen. En uiteindelijk hopen we ook echt dat het in heel Nederland wordt doorgevoerd. Want met name die overval op juwelierszaken juweliers, uh, is natuurlijk heel ernstig ook. Ook vaak zware criminelen die dat doen. Niet de jochies uit de buurt, maar echt zware criminelen. Ja, die jongens die nu uh, zijn opgepakt, ja, vandaag. Ja. Die ene, dat zijn en jongetjes van 19. Hè? Ja, zijn dat zijn dus, het zware criminelen? Het is, het, is, het is te gek voor woorden. Maar dan moet je ook denken aan bendes die dat heel goed voorbereiden. Die dagen van tevoren zo'n zaak afleggen. Eh, en, en, en dat dus plegen met heel veel geweld. Dit is ook in feite gewoon zware criminaliteit. Ja. Ook al zijn ze 19 jaar. Maar dat helpt dus dat, dat systeem van het track and trace bijvoorbeeld. Met ja, zo'n zenders. Dat, dat helpt. Dat is, dat is geweldig. Als je dat ziet op een politiemeldkamer. Want op het moment dat een sieraad een juwelierszaak verlaat. Dan zie je al een soort tom-tom in de politiemeldkamer. Dan tuk, gaat er tuk, al tuk, tuk, tuk, en dan tuk, zie je hem ja. gewoon lopen. Maar ja, maar, e, e, e, e, e, daar voorkom je het niet mee natuurlijk. Nee, Toen daar voorkom je het niet mee. Maar, maar in combinatie met het drie ringensysteem van de politie... die, die sluit alle wegen uh, rondom de zaak af. En eigenlijk is het een kwestie van opwachten en inrekenen. Maar het idee is toch ook dat, dat als een juwelier weet... dat hij zo'n track and stay systeem heeft... dan gaat hij minder snel zelf... Een overvallen tegenhouden en, en daarmee voorkom je, voorkom je dus eigenlijk de toename van het geweld. Hè? En, dat, dat is één, dat maar, maar, maar twee is dat de overvaller zich wel drie keer bedenkt voordat hij een, een overval gaat plegen op een juwelier. Hm. Ik zou als overvaller dat dus niet doen op een juwelier. Hm. Even over, over het soort uh, um, overvallers. Hè? Ik bedoel, vroeger waren het volgens mij vooral de junkies. Um, klopt het dat het nu zijn het vooral allochtone jongens van ja. Vrij jong nog, 18, 19, 20. Ja, het zijn, het zijn echt wel hele jonge, jonge jongens. De leeftijd wordt ook steeds jonger. Tussen de 14 en de 25. Daar zit toch wel de grootste hap, om het zo maar te zeggen. Het zijn lang niet meer de, de junks. Die zitten er natuurlijk ook wel tussen. De heroïne-junks, heroïne die zijn bij ook letterlijk aan het uitsterven Ja, precies. Banen. Wat ja. je ook wel ziet, als er overvallen wordt door junks... wil het nog wel eens een keer een vrouw zijn... die via een babbeltruc bij bejaarden binnenkomt. Ja. En dan vervolgens slaat de babbeltruc om in een overval... Ook uh, niet oh. zelden met geweld. Uh, maar maar het voornamelijk het jongeren. Dus ja. jonge jongens tussen de 14 jonge en de 20. Ja. Die, en, en dan is het motief, Nou ja, ik neem aan, gewoon snel rijk worden. Lijkt ja. me. Nou, rijk worden nog niet eens. Want als je naar de buiten kijkt, uh, dan hebben ze 50, oh, hooguit 150 euro. Dus het is dus eigenlijk snel snel, cashen, snel snel geld krijgen. Omdat de jongeren gewoon geen inkomsten hebben. Geen dagbesteding, vaak niet naar school gaan, geen werk hebben. En denken op, dat, op die manier dus gewoon sneller geld komen. En het wordt steeds maar, gewelddadiger ook. Uh, ja, dat idee heb ik wel. Dat de leeftijd jonger wordt en het geweld dus, uh, dus toeneemt. Uh, vooral de intentie van het, uh, van het geweld. Wat oh, zegt ook iets de, de, de, intentie? de De zwaarte van het geweld. Dus vaker met, met wapens, vaker slaan in elkaar trappen en, en dat soort. Uh, Ik vind dingen. het bijna niet te geloven als je zegt vanaf 14, 15 jaar. Ja. En wat, wat, dan loop je een ja, schoolgrot tussen de 18, 22. Ja, hè? daar zit, daar ja. zit het uh, grootste gedeelte. En daarna neemt het gek genoeg ook weer heel snel maar af. Wat zijn dat dan voor jongens? Jij, jij maakt, wat zijn dat ja, voor jonge zijn dat? dat zijn toch zeker 70% echt niet de, de rondtrekkende bendes uit Oost-Europa? Dat is echt niet zo. We ja, denken mensen vaak. Uitgerekend ja. dat dat maar 3% is van alle overvals. Het zijn gewoon veelal de jochies uit de wijk. Ja. En uh, het gros heeft een uh, EQ wat niet echt bij hoog is, hè? Ja, ik, ik schat in dat, dat uh, en, en dat verklaart ook wel... als je natuurlijk enig geweten hebt uh, en kunt overzien... wat de gevolgen van zo'n daad is, ja. uh, dan moet je enig empathisch vermogen hebben. En dat hebben die jongens gewoon niet. Ze overzien niet wat voor ellende ze aanrichten bij slachtoffers van overvallen. Kan je iets zeggen over die jongens die nu... over die Julius straatman in Den Haag... Die, die jongen heeft vandaag gezegd die in Georgië is opgepakt... Ja, ik schoot per ongeluk... Um, is dat een beetje wat jij zegt, van die jongens kunnen niet overzien wat ze aanrichten? Nou, ik ken die jongens helemaal niet. En ik ken ook de situatie in die zaak ook helemaal uh, niet. Maar als je daar met uh, twee man staat en je hebt al een pistool in je handen... dan kun je wel zeggen van hij ging per ongeluk af. Ja, dat is mooi, maar je had hem wel in je handen. Dus daar, daar kom je dus echt niet meer weg. Hé, hey, Jur, mag ik je nog iets vragen? Uh, het was wel opvallend, hè? alle kranten, zelfs NOS-journaal ook. Uh, de koppen van de overvallers, volledige namen, voorin... Uh, is het is er nu een, een, een, is het een markering? Ik bedoel, is het vanaf nu zo, bij alles waar het ligt, hop, 15.000 euro, losgeld, hop, namen, koppen, ja. alles in de krant, boem? Nee hoor, je moet dat nu al serieus. Je leeft natuurlijk wel in een rechtsstaat, laten we dat voorop stellen. Maar dit zijn dermate ernstige feiten, overal met geweld en nog eens een keer met dodelijke afloop. Dat, dat heb je ook niet, gelukkig niet elke dag. En dit middel moet je ook niet elke dag toepassen en dat zal justitie ook zeker niet doen. Justitie die hanteert het proportionaliteitsbeginsel. Hè? Dus ja. euh, ernstig delict, euh, belangrijkste wordt opgepakt, hoppakee, alles uit kast halen. Ja, ze hebben volstrekt gelijk dat ze dat in dit geval gedaan hebben. gaan we het wel ja. vaker zien, denk je? Op, op, ik denk dat ik foto's, openbaar namen? Zien. In Rotterdam kennen we nu ook de billboards. Ja. Waar ook de beelden op staan van overvallers. Goed, gelukkig zijn deze twee jongens uh, gepakt. Uh, tenminste, de gelukkig verdachten. Wel. Dankjewel. Ja. Mick van Wely, tot volgende week. Ierven Beek, dankjewel. Zondag, dan is het tien jaar geleden dat Pim Fortuyn werd doodgeschoten. Zometeen praat ik met twee ooggetuigen die erbij waren. De een was die dag verslaggever, de ander was regisseur bij 3FM... waar Fortuyn toen zijn allerlaatste interview gaf. En samen met hem maak ik een reconstructie van de moord. Radio 1, het NOS-journaal. Maar eerst is het nieuws met Christian Bonemakker. Minister Spies wil dat gemeenten alsnog de lonen van gemeenteambtenaren bevriezen. Er ligt een principeakkoord voor een nieuwe CAO... waarin staat dat de ambtenaren er 2 bij krijgen... Maar volgens Pies is dat een verkeerd signaal in een tijd dat iedereen moet bezuinigen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten praat er volgende week over. De brandweer heeft veel moeite om een brand in Nijkerk onder controle te krijgen. Het vuur woedt in een fabriek waar producten van kunststof worden gemaakt. Brandweermannen kunnen het pand niet binnen. Er hangt een grote zwarte rookwolk boven. En de naastgelegen A28 is afgesloten. De Franse politicus Beru stemt bij de tweede ronde van de presidentverkiezingen op de socialist Hollande.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 Van der Laan reageerde laconiek en zei tegen de fans... ik had al een seizoenskaart toen jullie nog in je pyjama naar Sesamstraat keken. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, PNN Today. Willemijn ja. Veenhoven. Je hoort het van, Christian. Uh, het, is, uh, het is een beetje aan het leeglopen daar in Amsterdam bij de Amsterdam Arena. Maar Ragnar, die is er nog. Ragnar, niet meer. Goedenavond. Goedenavond. Hey. Beetje veel aan het leeglopen. Ja, het regent ook, hè, geloof ik. Ja, het spettert een beetje, maar het programma duurde ook tot half tien. Dus je komt eigenlijk op het moment dat Sonnery James, de DJ... de man van Delson Kroes, zoals ook een aantal voetballers van Ajax <laughs> ja. wist... ik heb hem zojuist wegzien lopen, kon hem niet meer aan zijn mouw trekken... anders hadden we die misschien nog even in de uitzending kunnen halen... maar dat zat er eventjes niet in. Maar de muziek is gestopt, net was er nog een beat te horen. Ik denk dat er misschien nog 1, 200 mensen... aan het dansen waren voor het podium. Waar Ajax dus eerder op de avond gehuldigd is. Verder helemaal prima sfeertje, geen ongeregeldheden. Nee, er zijn heel weinig verhalen naar buiten gekomen van, van gekke arrestaties... of van arrestaties of gekke, gekke gedragingen van het, van het publiek. Ik sprak zojuist nog even met een van de beveiligers. Die zegt ook, ik heb op mijn oortje niks voorbij horen komen. Er zijn een paar mensen tussenuit gepikt. Het zou kunnen dat er drie, vier, vijf mensen... en misschien zijn het er straks wat meer, maar uh, zijn opgepakt. Maar het is allemaal uh, heel goed verlopen, zo lijkt het. Eerste conclusie. En uh, dat is iets voor Amsterdam om trots op te zijn. Zeker als je teruggaat naar een jaar geleden... Toen het toch ja. op het museumplein ja, behoorlijk uit de hand liep. Ja, Laat eerlijk zijn. Aan de andere kant, trots op zijn. Ja, vind ik, dat klinkt ook weer zo. Hè. Zo zou het gewoon toch moeten zijn. Nee, maar zo het, ja, ja, dat is uh, in jouw droomwereld misschien wel zo. Uh, maar over het algemeen wordt er toch wel zo naar gekeken, Willemijn. Dat er ge gedacht wordt, wij zijn met z'n allen Ajax, wij zijn Amsterdam. En we willen toch eigenlijk ook wel laten zien... dat we op een fatsoenlijke manier feest kunnen vieren. Daar was Enschede bijvoorbeeld twee jaar geleden heel trots op. Amsterdam kon dat een jaar later uh, ja, niet zeggen uh, dat het goed gegaan was. Ik nee. kan dat nu wel zeggen. En dat ja, heeft toch een, een veel prettigere nasmaak dan dat je met een hoop toestanden, vernielingen, schades en, uh, en arrestaties... Ik was er vorig jaar bij en uh, het, ik werd er niet vrolijk van, nee. Nee, absoluut niet. Dus laten we even naar, nee. um, naar burgemeester Van der Laag gaan, want die stond op het podium. We hebben het net al gehoord, maar het is gewoon leuk om nog even te horen. Hij werd helemaal uitgefloten door de supporters en toen zei hij dat. Lieve mensen, het is een waardevolle traditie... om de burgemeester van Amsterdam uit te fluiten. Maar ik had al een seizoenkaart voor Ajax... De meeste van jullie nog naar zeezandstenen aan kijken in je pyjamaatje. Ja, ik vond het wel sterk. Vonden de supporters dat ook? Ja. Ik sprak hem al voordat hij het podium opging. Ik denk een half uurtje ervoor. Toen verklapte hij eigenlijk dit. Deze zinsneden verklapte hij al. En hij zei er ook bij. Ik mag ah. het eigenlijk van mevrouw niet zeggen. Kortom, hij heeft uh, in de thuissituatie blijkbaar uh, toch even doorgenomen wat hij zou gaan zeggen. En blijkbaar heeft mevrouw van der Laan gezegd. Uh, Eberhard, is dat nou wel verstandig? Maar Eberhard is blijkbaar eigenwijs genoeg om dan toch uh, dat even te doen. Yeah. En, ja, geef hem eens ongelijk. Hij heeft echt al uh, sinds jaar en dag, sinds heel lang een, een seizoenkaart. En uh, ja, ik vind dat je uh, misschien mag fluiten als je een burgemeester te zien krijgt... die elke week iets heel anders doet dan voetbal kijken. Maar ik vind, als je iemand hebt die al zo lang seizoenkaarten hebt, dan moet je er toch een beetje goed Hij zei het zelf al, het is de traditie, het hoort erbij. Ja. Hij had geen applaus verwacht, denk ik. Nee, precies. Nou, goed, hij reageerde goed. En uh, volgens mij konden de meeste mensen er ook wel om lachen. Uh, jij gaat daar zo uh, weg, neem ik aan, of... Uh... Ja, ik monteer nog even de reportage af... die we zo meteen over een half uurtje langs de lijn gaan uitzenden. Een soort compilatie-samenvatting, zeker te moeite waard zou ik bijna zeggen. Maar om, uh, ja, waarin alles <laughs> nog even voorbij komt. Het afscheid van uh, het is net commerciële televisie op deze manier. Uh, Zometeen hoort u bij ons dit. Dan maar, zeg ik het wel. Eh, het is te moeite waard. Is de, do, zo is dat. Ja. Luister allemaal. Radio 1. bij. Dank je Dankjewel. En die gaat even monteren. En dat hoor je na Tina. Dankjewel, Bye. Bye. Ja... Van voetbal naar seks, kleine stap. Uh, grappig, de, ik zat van de weken uh, een beetje door een krant te bladeren, uh, zag ik de volgende advertentie. Sexshop Blue and White uit Amsterdam, die roept mensen op om hun oude seksboekjes bij ze in te leveren. Ja, waarom denk je dan? En wat doen ze ermee? Nou, nou, dat uh, vraag ik even aan de eigenaar zelf. Simon Aukema, Simon, goedenavond. Hi, hallo. Hi, en heb jij er al aardig wat uh, gekregen? Nou, ik uh, we zijn vroeger natuurlijk een postorderbedrijf geweest. Dat, dat zeg maar dat de telefoon ging dagelijks. En dat is in de laatste tijd dus we zijn alleen nog een seksshopje. Maar dat zijn weer oude tijden, Ik heb er nooit zoveel telefoontjes gehad. Er komen de dus serieuze mensen, komen hun oude seksboekje ja, bij jou inleveren. Kraten. De hele kratten komen ze brengen en dan uh, met uh, oude boekjes die allemaal nog in de een hebben ze nog in, ja, in de garage, de andere in de op kelder, op kelder. Het is niet allemaal, ja mensen, of het nou te maken heeft met de crisis of met uh, eindelijk, dan zijn we er vanaf. Maar uh, nee, ik ben er heel blij mee. Ja, want jij koopt ze weer in. Maar, maar wat zijn dat dan voor boekjes? Zijn dat echt, echt uit... Ja, het uh, oude boekjes van mezelf, wat je vroeger had... ...de Chick en de Candy en de Rosie en ja. al dat soort bladen... ...die worden tegenwoordig allemaal niet meer gedrukt vanwege het internet... ...en in de jeugd, weet je, die koopt dat niet meer... ...maar er zijn dus heel veel mensen die dat nog steeds leuk vinden om te lezen... ...vooral, uh, ja, wat oudere mensen... ...en, uh, ja, uh. omdat er nieuwe, nieuwe bladen worden niet meer gemaakt... ...dus ik zat gewoon zonder, ik dacht, nou, ik ga het zo doen. Maar ja, dit lijkt me toch, Simon, dat moet je toch ook weten... ...het is toch een beetje smerig... ...waar ik ga toch niet bij jou een oud-seksboekje kopen... ...dit is toch allemaal kleverige bladzijden en zo Nee, nee, nee, nee, zo erg is het niet. Nee? Nee, als ze nee, als ik kleven, dan geef ik ze terug. <lacht> Oké. <Okay. lacht> nee, die, nee, die, die heb je er ook wel bij gehad? Ja, dat vroeger wel. Ja. Ja, het is nu gewoon, ja, wat zou ik zeggen? Ik had vorige week een meneer die zei: Oh, ik ben zo blij dat u al die hoekjes weer heeft. Want uh, uh, die lees ik altijd als ik iets te vissen. Nee, je moet toch wat? Ja, nee, wat, even voor de duidelijkheid. Jij koopt ze in. Uh, mensen, ja, dat is, dat is, ja, maar, maar je kunt ze bij en ons En brengen, je, en je en en verkoopt ze ook weer daarna. Ja, zeg maar je kan ze bij ons brengen. En dan krijg je een, zeg maar, een bepaald bedrag uh, uitgekeerd in een soort van waardebon waar je andere spullen voor kan uh, kopen. En als je zegt, ik wil geen andere spullen, ik wil cash. Dan is het een, hang ik er een andere prijs aan. Maar ah, ja. het is gewoon. Dan is het, uh, Maar ja, het is. Nou, mensen willen het gewoon. Mensen maar, willen nog steeds de <coughs> oude wet. Net als. Ja. ja, iedereen is natuurlijk een beetje, word, ja je hoeft maar internet op te gaan, als je hebt een overdosis en een porno. En met die, die boekjes ga je natuurlijk zelf doseren. Ja. En, ja, ja. Ja, Kennelijk trekt het nog. Ja, oh dat is een leuke verspreking, Niet eens expres. Maar ja. de, hey, als ik nou nog een oud boekje heb liggen uit 1984. En is dat een, werkt het bij, net zoals bij voetbalplaatjes, dat ik dan een heel bijzonder exemplaar uh, kan nou, hebben je waar, heel waar heel ik heel veel geld voor krijg? nee, als je een heel bijzonder exemplaar hebt, dan, dan is het slimstom dat je dan op uh, dat op marktplaatsen zo te zetten, want er zijn natuurlijk bepaalde verzamelaars die zoeken dingen. Maar, ja. maar het gemiddelde boekje is gewoon, het gaat gewoon om het feit van, dat hebben ze wat te lezen en te doen. En ja, het gaat niet eens om het bedrag. Weet je, het gaat gewoon om van, ik heb er niet in handen. Ik zit niet achter mijn beeldscherm. Dat is waar het om gaat. Nou, dan kan je bij Sexual Blue and White in Amsterdam kan je, je oude boekjes inleveren en die oude rommel van andere mensen weer kopen. En dat is leuk, Zie zien we ja, ook wel. Ja. Dankjewel. Helemaal goed. Doeg. Okay. Doeg. Doeg. Nooit at, luv never forget you. Watch you drinking. Pour my whiskey. Now won't you have a double with me? I'm sorry I'm a little, little. forget you. Today. Willemijn Veenhoven. Flamboyant, controversieel, lekker rellerig en misschien wel de nieuwe premier van Nederland. Tien jaar geleden zagen we zo Pim Fortuyn. En toen, op 6 mei, zondag, tien jaar terug, toen werd hij totaal onverwacht vermoord door Volkert van der G. Pim Fortuyn, je weet het nog, kwam net uit de 3FM studio gelopen waar hij een uitgebreid interview aan Ruud de Wild had gegeven. Vandaag uh, mooie aftrap afgelopen vrijdag hadden we al het ondergaan van D66 in de studio. Vandaag uh, uh, meneer Fortuyn. Meneer Fortuin, mag, uh, mag ik u tatoeëren eigenlijk in dit programma? Nou, tatoeëren niet, tutoëren wel. Oh, dat wel. Te... Uh, mag ik Pim zeggen dan? Ja hoor. Uh, wanneer gaat u weg? Hoe ver moet ik gaan dat u wegloopt of... Ik loop nooit weg. Dus al vindt u me tussen nu en zes en, uh, uur een enorme lul, dan blijft u zitten. Ja, ik heb ook mediaadviseurs, dat moet ik. Oh, dus u blijft zitten voorlopig. Ja, voorlopig nou, Dan gaan we nu beginnen. In de studio Arjan Penders, tegenwoordig eindredacteur bij BNN. Mijn baas. Regisseerde <laughs> Hallo. Arjan. Jij regisseerde toen die avond de uitzending van Ruud Wild op 3FM. En Peter de Vries, jij was uh, van de nieuwsredactie van 3FM. Ook goedenavond. Goedenavond. En jullie beiden zijn nou, een van de eerste daar aanwezig geweest... vlak na de moord op de parkeerplaats. En daar uh, later ook uh, in het 3FM-gebouw. Um, het, het is tien jaar terug. We gaan niet doen een gesprek over wat heeft Fortuin allemaal betekend. Ik wil echt met jullie een reconstructie van... wat gebeurde er op dat moment en die, die uren daarna. Um, Arjan, jij regisseerde, uh, Rutte Wild. Um, ja, er waren al, u hoorde net, hè? D66 was al ja. geweest, nu ja. Fortuin. Ja. Hadden jullie zin in? Ja, en het was wel heel spannend. Dat merkte je wel nu aan die uh, eerste vraag die uh, Ruud stelde. Van ga je, uh, ga je blijven tot zes uur? En dat was ook al een beetje de running gag. We hadden echt iets van, oh fuck, misschien gaat hij wel eerder de studio uh, uitlopen. Ja. Omdat hij echt een reputatie had uh, nou, om te, helemaal te doen waar hij uh, zin in had. Maar het was gezellig. Het was absoluut gezellig. Er was wel echt heel veel spanning. Met name nou, toch wel het eerste half uur. En uh, Ruud is en was natuurlijk een DJ en geen interviewer, dus die had mij echt verzocht van, nou ga jij achter de, de regiepost zitten en uh, fluister alle vragen in. Op een gegeven moment ging wel de, de spanning er vanaf en toen werd het echt een hele leuke uitzending. En, ja. en Pim Fortuyn vond het ook leuk, toch? Hij vond het, Dat het gezellig. Was het hartstikke leuk, ja. Hij heeft uh, tegen het einde van de uitzending er werden natuurlijk ook plaatjes gedraaid, heeft hij nog uh, Jeroen Kijkendevecht uh, gevraagd van, joh, zullen we een keer gaan stappen in, ah ja. uh, uh, uh, ik geloof in Antwerpen of nou, in ieder geval ergens in België, want hier in, in Nederland kent iedereen me, maar ik vind het wel lekker om een keer op stap te gaan. Dus die hadden al uh, de handen geschud van nou, dat gaan we een keer doen. Zo'n sfeer hing er ja. in het studio. Ja. Nou, dat kon je ook wel horen. Lekker klonk het. Uh, even het einde van de uitzending. Nou, dit was het. Vond je het leuk? Zijn we uit de uitzending? Nou, nog Wij zitten we er nog in. Ja, we zitten nog in, maar dus mijn, een... uh, mijn commentaar zou ik nog even. Dat dat zolang dat rode lampje brandt. Ja. Dus ik vond het ontzettend gezellig met wel. jullie. Maar ja. vond je de diepgang, de diepgang van een stoeptegel? Vond je van net, een plas water. Maar even langs de McDrive. Vond je een kut-interview dit? Nee, nee hoor. Nee, hoor. <laughs> ja. Ja. Zo eindigde, dat was om zes uur. Ja. En toen? Wat gebeurde toen? Uh, toen is hij nog geïnterviewd op de gang. Uh, door onze BNN-collega Filemon. En ja, er liepen natuurlijk allerlei mensen om hem heen. En zijn chauffeur Hans Smolders die zat buiten in de auto uh, op hem te wachten. En zo uh, ja, na zessen, tijdens het nieuws, toen, uh, toen ging hij naar buiten. En ik stond binnen nog wat na te praten met Jeroen Kijk in de vechten. Uh, en we keken ze half naar buiten. En ineens...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 Heb je een beetje het heft in eigen handen genomen en nog een beetje iets aan die plek gedaan daar? Nou ja, de, de, het was uh, nou, begin mei. Toen was het bloedheet. En uh, na een paar dagen, de, de, ja, weet je, de, de, hij had daar toch uh, uh, flink licht bloeden. Dat was gewoon een hele grote rode plek. Er was er wat zand overheen gestrooid. Maar dat lag daar maar. En iedereen ging daar op een gegeven moment, ja, want die parkeerplaats was ze vrijgegeven met zijn auto overheen rijden... En, ja, we vonden dat toch eigenlijk heel respectloos. En um, uh, nou ja, wat Arjan ook vertelde, dus, het is warm weer. Dat wordt wat broeierig. En op een gegeven moment dachten we... ja, dit is toch niet helemaal uh, zoals het eigenlijk hoort. En we hadden het, toen een... ja, Jaap, ja, het ging ook stinken. Het ging echt stinken. Ja. Ja. Ja. Jaap de schoonmaker, die, uh, die was er. En die, uh, die zei tegen ons van... jongens, daar moeten we misschien wat mee doen. Dus wij uh, hadden een verloren uurtje. En uh, begonnen daar eens te kijken... wat, wat er onder dat, scherp, onder dat zand uh, zich bevond. En dat, uh, dat, was, uh, dat was niet prettig. En toen hebben we het geprobeerd schoon te spuiten. Maar ja, dat lukte natuurlijk niet, want dat was al zo diep erin getrokken dat we. Ja, er was iets drastischer nodig. Maar ja, wat doen we dan? Nou, oké, okay. stenen eruit. En toen hebben we eigenhandig hebben we daar uh, uh, de stenen eruit gehaald. op de plek uh, waar, die, uh, waar uh, Fortuin was neergeschoten uh, en waar hij gestorven was. De, daar hebben we de stenen uitgehaald. Die hebben we op een andere plek op die parkeerplaats neergelegd. En dat, dat hebben we zo. Of een, door de weekse dag hebben we dat uh, zelf bestraat ja. en schoongemaakt. Ja. Maar ik ben daar nooit meer uh, eigenhandig naartoe gegaan. Uh, jij wel? Nee. nee. Sinds we daar uit het gebouw zijn, is al een jaartje of acht, negen geleden, ben ik daar niet meer uh, nou, bewust Ook geen, geen behoefte aan geloof ik. Nee. Nee. nee. Arjan Penders, dankjewel. Peter De Vries, dankjewel. Bnm Today Willemijn Weenhoven. Ja, heftig verhaal was dat. Tijd voor het laatste woord, inmiddels bij Wien 2 d Te beginnen met DJ Fede Legran. Ik ben helaas helaas uh, ziek, dus ik uh, ga een uh, kop thee zetten en een uh, dvd uh, opzetten en proberen te slapen. Want ik moet morgen weer uh, in orde zijn voor, uh, voor het weekend, dus ik heb verder niet veel te melden behalve, behalve dat. En acteur Tigo Gernand. Ik heb vannacht ontzettend slecht geslapen, want ik was heel laat thuis en mijn kat die heeft de hele nacht op me gesprongen. Ik ben er vanmorgen heel vroeg uitgegaan, lekker naar de sportschool gegaan. En nu zit ik in de taxi met mijn allerbeste vriend Jan van Gent. op weg naar Heerlen was het. Heerle. En daar ga ik vanavond de grote improvisatie aan spelen met Tijl en Ruben. Dus uh, we gaan knallen vanavond. Tijl Gerland was dat. Morgen zijn we er weer. Dan is er de speciale vrijdagavond uitzending. Onder andere met Barbara Barend en met Victoria koop Morgen dus, dan zijn we er weer. Eerst eh, langs de lijn met Jack van Gelder. Veel plezier met hem. E -N -N. <hijen> Frankrijk kiest. Peuple de Frans, entend mon appel. aidez moi Zondag de beslissende ronde van de Franse presidentsverkiezingen. de don't know la force necessaire. Wie gaat het worden? Hollande of Sarkozy? En de Peuple de France is la. Luister zondagavond tussen 8 en half negen. De prochain president de la Republiek. Frankrijk kiest. Vive la Republiek en vive la France! Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.